roos kan doen en laten wat ze wil ze ligt nu in mijn armen het is stil ze blijft hier altijd bij me kama al te goed ze moest eens weten wat ze met me doet roos heeft veel ambitie ze wil succes droomt van een carrière als prinses ze wil glitten ze wil klemmen roze geur en maneschijn. Ze slaapt vannacht bij mij, gebeloofd. Ze spijgen over alles, de dingen die ze zijn Het maakt het uit, ze slaapt vannacht bij mij